Een veilinghuis in Hilversum ziet af van de verkoop van nazi-spullen. Aanleiding is een discussie over de strafbaarheid... van de verkoop van nazi-gerelateerde artikelen, meldt de gooien Eemlander. Eerder deze week was er ophef over de website marktplaats.nl... waarop onder meer wapens met haakkruisen worden aangeboden. Volgens het CIDI is de verkoop van nazi paraphernalia verboden.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 Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug in onze onvoltooide radionacht. Straks om zeven uh, uur is die nacht dan dus wel voltooid... maar uh, met allemaal onvoltooide onderwerpen. Dingen die blijven liggen, dingen die nooit afkomen of dingen die tot in lengte van dagen gemist zullen blijven. Maar je kunt ook zelf gekozen onvoltooid blijven... zo je eigenlijk kunt spreken van een onvoltooid leven... en hoe je daarmee omgaat en hoe je dat invult. Maar misschien is dat mogelijk. In dit uur in ieder geval een bijdrage van de NCRV. Het is een hoorspel uit 1981. En ik ga er niet al te veel over vertellen... maar het is een jongen die helemaal niets wil... Het werd uitgezonden in een aflevering van Literama. Het is een soort improvisatiespel en het is helemaal op locatie opgenomen. Literama maandag. Vanavond een luisterspel op improvisatiebasis naar een gegeven van Cetraq Avakian en Jan Faase. Dit gesprek is zinloos. De 19-jarige hoofdpersoon in dit spel doet al zo'n twee jaar lang niet veel meer dan doelloos rondhangen in het leven. Dat tot verdriet en ergernis van ouders en vriendin, en ondanks pogingen van de kant van arbeidsbureau en sociale dienst om hem aan het werk of aan de studie te krijgen. Ook bij de militaire keuring blijkt opnieuw hoe negatief hij zich tegenover alles opstelt. Dit gesprek is zinloos. We kijken mooie vogels. Het is mooi een meeuw. Nou, ik vind het mooi om kijken hoe die vliegt, mooi. Vind uh. het koud? Mm, een beetje. Kolt weer. Hier, die bootje komt hier uh, aan de stijgen. Zie je mm. dat? Ja. Yeah. Ja niet kan? Nou, ja, een beetje wel. Ja. Heb je nog een beetje over dingen nagedacht? Hoe bedoel je? Nou, zo over wat je kan gaan doen. Ja. dan? Ja. Ja, dat lijkt me wel, ja. Het is nou een anderhalf jaar dat je niks doet. Nou in. Ik leef nog steeds. Ja. Hoe lang nog? Ja, inderdaad. Hoe lang nog? Nou ja, dat heb je zelf in de hand. Nou, ook, ook niet alles. Ja. Als ik morgen onder een trein kom... Ja. Dan niet, nee. Ik was gisteravond nog bij Pieter en Joke op bezoek. Nou, we hebben het erover gehad, of tenminste, zij gaan zich aansluiten bij een groep die tegen kernenergie is. Ja. Nou, en ik zit erover te denken om het ook te doen. Nou, het leek mij eigenlijk ook wel iets voor jou. Ze gaan uh, handtekeningen, acties ondernemen en enquêtes en al dat soort dingen. En dan wil je mijn handtekening? Nee. Nou ja, ja, ook je handtekening, maar dat lijkt me wel goed als jij nou ook do iets uh, doet. Wat moet ik dan doen? Ik moet overstaan gaan bleren, met bord in mijn hand, allemaal onderzien. Maar wat wil jij dan wel? Noem dan eens één ding wat jij dan wel zou willen. Ik krijg er nou zo langzamerhand ja, genoeg van. Nou dan moet waardoor. ik dat dan weten dan wat ik wil? Maar hoe moet je dat dan in de toekomst doen? Wat heb ik nou met de toekomst te maken? Ik leef te nu. Te maken. Ik heb met de toekomst te maken en ik heb met jou te maken. Nou, precies. Nou, precies. Nou, precies. nou ja, zeker precies. Als het zo doorgaat, nou, dan, dan, dan zie ik het ook niet meer zitten. Nou, dan zie ik het me niet meer zitten. Ik zie het wel zitten. Hallo, Hallo. Even. Uh, nou, een, een uh. nee, ik heb nog thee, waar? Ehm, nou, we even een pilsje. En ik nog even een kopje thee. Hé? Huh? Nee, nu nog even een kopje thee. Oh ja. Zo. Hé? Dat is een lang dagje. Ja? Nee. Hartstikke Vanavond. Goedemorgen. nog nieuws van de keuring, van de dienst? Nee, die bedoelt... Uh, ja, heeft u nog wat gehoord of zo? Nee, meneer, want hij mee moet gaan praten. Nou, het is, ja. Dat is... Ja, uh, hij moest gaat gaat naar de psychiater uit? toe? Nee. Uh, een uh, psycholoog, of, officier psycholoog of zo. Ah, nou ja. Dat is over drie dagen, dan gaat hij met die man praten. Ja, ja. En dan op vrijdag. Op vrijdag moet ik erheen om, uh, om 11 uur. Ik vind, hij is toch niet afgekeurd, hè? Nee. Ik vind toch haar. Nee, ja, hij is niet afgekeurd, nog? Wat vind je eruit? Uh... We moeten nou naar mijn zomer gaan praten, ik bedoel. Uh... Of hij is gezond of hij is niet gezond, niet? Ik bedoel. Uh... Het gaat toch niet om. om... Hij is gezond. Hij is toch, toch... Ze hebben toch niet gezegd van. Uh... Nou, laat we het wel goedkeuren. Ik bedoel, uh... Ja. Nee, met maar die, maar die meneer gaat hij gewoon praten omdat. Uh los in zijn lijf is gezond, is hoofd zoveel gezond natuurlijk, maar hij, hij denkt nou eenmaal uh, een beetje anders. Ik denk dat ze daarover gaan praten, dat zal die man. Die man is er voor. Ja, hij zal toch niet iets, uh, <laughs> iets markeren in zijn... Oh, nee. Ja. Nee, maar nou, die man zit natuurlijk in het leger. Ja. Nou, je weet dus... Uh... Is, is het Lizzie zeker of is het Sylvia? Nee, ze zit bovenop de kamer. Ze zit te studeren. Of die slaat misschien nog. Ja, hij houdt Je Ja, hard, houdt meid. Ja, vergeet het goed. Maar beter gaat het ook wel goed komt. Wees wel goed. Ja. Laat hem nou maar even. Even. Hm? Jongens, even. Nee, jongen, laat hem. Hallo. Spreek. Hallo. Hallo. Hallo. Kom je thee? Ja. Ja. De theeschat. Zie je? Ja. Zo, ik schat. Nou, goed, je ze vanavond, hè? Zeg, kom. Laat Laat dat mij ook. Alsjeblieft. Ik heb al voor je geroerd, hoor. Het regent toch niet buiten, hè? Nee, het is een beetje een Bij Ik ben vroeg, hè? Voor jou, doen. Sorry. Mijn koekje erbij. Nee, ik vlieg niet. Dank je wel. Ja. Heb je... je allemaal gezien? Wanneer vanavond? Hm? Nee, maar jou wou niet mee. Maar hm? jou oh, wou niet mee, ik ben alleen maar van... En je bent naar de film geweest? Ja. Was het leuk? Nou, het gaat van. Les. Ah. Nog maar een half jaar, twee, drie, ja. vier jaar. Hoe oh, je gaat naar die sociale dienst, hè? Nee. Ja. Hoe denk je dat af zal lopen? Loopt niet af, hoop ik. Mocht bedoel je Nog even blijven bestaan voor mij. Oh. Ja. Dat is ook een manier, manier. Je kan natuurlijk niet altijd negatief doen, hè? Dat is helemaal niet negatief. Hm. Hm. Zal je met werk aan komen zitten of zo? Tante Lydia. Hallo. Hoi. Kom maar. is zitten? Hé, ga zitten. Dank Hoe is het met jou? Ja, Heb je arbeidskaart mee? Ja, En hoe is het gegaan met de sollicitaties? Nou, een beetje vaag. Uh, <gacht> uh, niet zoveel eigenlijk. Niet zoveel? Nee. Ben je nog uh, bij reisbureau geweest informeren waar we het de vorige keer over hadden? Ik heb uh, geïnformeerd bij één reisbureau, maar dat is inmiddels over de kop gegaan. Dus het is ook niks uitgedraaid. Nee, er zijn er natuurlijk nog meerdere. Ja, maar ik moest natuurlijk wel eerst de reactie van de eerste afwachten, vond ik. Dat kan, niet. Ja. Want uh, ze waren best positief toen. Maar ja, ik kan de gebeurtenis ook niet beïnvloeden, dus... Nee. Dan uh, moet ik het maar weer een ander proberen. Maar ja, er zijn natuurlijk nu ineens zoveel... Moeilijke keuze maken. Hm? Moeilijke keuze maken. Nee, nee, al die ontslagen die er gevallen zijn. Dus nu komen ineens allemaal mensen die... die dan daar al... Uh, een beetje ingevoerd zijn in die materie. Die, uh, die dan natuurlijk veel sneller aangenomen worden. Dus daar laat je een dan... beetje door ontmoedigen? Oh ja, een beetje. Een beetje veel. Een beetje veel. De vacaturebank, heb je daar nog bij gekeken? Ja, dat vind ik niks. Ja, maar, ik vind je van die, van die, van die, die slappe baantjes, jongen. En je weet het wel. Ja. ja. De is dat die verzaken of zoiets dergelijks. Nou, daar heb ik niet zes jaar voor op het atheneum gezet. He? Nee. Maar ja, aan de andere kant heb ik het atheneum niet afgemaakt, natuurlijk. Nee, nou, maar dat... Ja. Dan kun je toch niet op hetzelfde niveau geplaatst worden. Nou, ja, nee. Misschien wel. Ja, ik weet het wel niet vonden? maar dat hoeft toch niet helemaal... Ergens onderaan moeten Ja, zijn, Dat hoeft natuurlijk ook niet. Ja. Maar als je bovenaan niks krijgt, dan zou je toch onderaan moeten beginnen? Ja. Ja. doe je bent nu al uh, anderhalf jaar, loop je nu al rond. Ja. te kijken. Ja. En iedere keer als ik vraag, heb je dit wel gedaan, is dit wel gedaan. zeg je, niks gevonden, daar gekeken, niets gezien. Wat, ja. uh, ik ben er eigenlijk mee bezig. Ik zoek echt wel hoor. Het is alleen moeilijk. Ja, je zoekt. Maar hoe maar... zoek je? Ja. Soms iedereen zoekt volgens mij. Je, je kijkt dus in een klant en je de personeelsadvertenties. En, nou ja, je hoort nog wel eens wat. Ja, dan ga je eens kijken. En denk je er ook veel over na? Nou, heb je bij jezelf als een voorstelling gemaakt wat je zou willen? Hoe dat eruit ziet? Welke bedrijven daaraan zouden doen? Nee, dat vind ik juist zo moeilijk. Maar uh, jij kwam toen op het idee van het reisbureau. Mm. Omdat ik hier uh, eens dacht aan um, uh, uh, ja, zo'n luchtvaartbedrijf. Ja, ik ben toen nu toe zo wat op alle ideeën gekomen en dat gaat voor jou vrij weinig uit. Ja. Vind je het wel lekker zo? Lekker thuis, uitkerendje erbij. Nou, ik ben niet zoveel thuis, ik ga meestal weg. Dus, nou lekker thuis. Ja. Ik weet het niet, het ja, is dus nog het een, nog het ander. Ja, je weet hoe mensen die wel meteen maar weg van huis, maar dat, nou ja, dat kan ik ook wel doen. Weet je, weet je eigenlijk een beetje wat je wil? Of laat je het me een beetje aankomen? Ik, ja, ik ben er nu... echt wel bezig, maar ja, het heeft nog niet zoveel resultaten... tot nu toe, eigenlijk. Nee, het is nou ongeveer de vierde keer dat ik met je spreek, maar... ik heb wel weinig initiatief van je gezien. Nee, ik ben toch al een paar keer op een sollicitatiegesprek geweest. Ik, ik, ik, ik probeer het wel. Ja, en hoe stelde je op bij zo'n gesprek hetzelfde als wat je nu doet? Nee. Ja, nou dat ging er een beetje vanaf hoor. van Degene, degene met wie ik uh, moest praten... Je hebt er soms van die, van die zakken tussen. Nou ja, er is geen fatsoenlijk gesprek meer mogelijk, vind ik. Dan houdt het voor mij meteen al op. Ja, maar je hebt ook andere gesprekken, denk ik. En als ja, je dan net zo onverschillig erbij zit als dat je nu doet. Hmm. Nou, dat is het niet. Uh, ik weet niet, het uh, lukt, lukt geloof ik niet zo erg. Moet je nog in militaire dienst? Dat weet ik ook niet. Dus, uh, ja en nee. Uh, Langs van de tweede keuring af, joh. Dus ja. En wanneer dus, uh, is die tweede keuring? Dat oh, morgen. Morgen? Ja, nou, maar. Dat is het dan juist, want ik weet natuurlijk niet. Uh, wat eruit komt. En. Uh, ja, nou ja, kijk, als ik in die militaire dienst moet, dan, dan gaan ze je toch niet aannemen. Dus. Uh, ja, hè? Gaan ze je niet aannemen? Waarom nee. niet? Ja, ze gaat toch niet iemand aannemen die militair dienst moet? Zo hartstikke stom. Ja, dat is natuurlijk wel een uh, leuk idee van jou. Nou. Dat is toch zo? Nee, dat Als is het ik... niet. Als jij uh, morgen goedgekeurd wordt... dan uh, kun je een oproep over een half jaar, drie kwart jaar... of over een jaar verwachten. Ze zijn niet gelijk de volgende dag gewoon in de kazerne. Eh, nou, zijn ze een jaar of anderhalf jaar kwijt? Ja, maar dat maken ze hun niet, niet zoveel uit over het algemeen. Nee? Hmm. Er zijn bedrijven het die af, het wel he? kwalijk vinden... maar er zijn ook bedrijven die dat geen punt vinden. Maar waarom nemen ze je anders aan? om je meteen anderhalf jaar kwijt te zijn. Als men ja, maar daarna hebben ze je weer terug... Ja, als je niet over opgeschoten hoorde mensen. Ja. Het is geen oorlog. Nee, nog niet. Ik krijg er een beetje het idee dat je er eigenlijk heel weinig aan doet. Om aan werk te komen. Nou ja. ik kijk echt voor. Maar ja, nu met die militaire dienst dacht ik van, ja, nou, dat heeft nu helemaal geen zin. Ik kan best ja. wel ergens op afstappen. Maar de, de, de vraag is, moet u nog een militaire dienst? Nou ja... Oh ja, nou, dan komt hij maar terug als je uh, militaire dienst uit bent, toch? Heb je dat al meegemaakt? Nee, dat niet meer. Ja, ik dacht gewoon dat het geen zin had. Dus. Nou, ik denk dat je. Dus je denkt. Ja, ik denk inderdaad dat dat uh, helemaal niet zo'n punt hoeft te zijn wat mm. jij ervan maakt. Mm. En ik uh, zou toch wel graag willen dat je wat meer initiatieven ging nemen. Ja, ik ben bij het reisbureau geweest, maar. Mm. Ja. Ik denk toch van, uh, nou, je hebt een goede opleiding gehad, dus je kunt behoorlijke brieven schrijven. Ze zeggen, ga schriftelijk solliciteren. Dan krijg je ook schriftelijke antwoorden terug. Ja. En bewaar die dan en neem die dan de volgende keer mee. Ja. En dan kunnen we eens kijken wat, uh, wat er nou allemaal misgaat. Ja. Ja, oké, okay, goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Waar moet ik er komen dan? Dan krijg je wel weer een brief van me, over een maand of drie, vier. Oh ja. Goed, oké. Okay. Ja? ja okay. Bedankt, hè? Ik he. dat Oh, steek zo wat je bed in brand. Doe maar. Doe ja. maar. Hm. Wanneer moet je trouwens uh, voor de keuring? Vrijdag. Moet je uh, naar Utrecht? Mm -hmm. Wat ga je daar doen? Wat gaat er daar gebeuren? <lacht> Executie of zo. Nou ja, het is ook leuk ideeën leuk idee, hè? Executie. Ben je afgekeurd? Nou, dat probeer ik wel. Moet ik dan nou... dienst? Ja, dat zie ik ook niet zitten. Dienst is dus een of andere rare gifkikker roept iets, en dan reageert er ineens een heel zootje van honderd man. Ja, dat is wel lachelijk. Ja, ze die doen het toch allemaal Ja, zij wel, maar ik niet. Nee. En dan moet ik onderuit. En dan moet ik dan vrijdag proberen. En dat lukt ook nog. Ja, pas, daar denk ik niet zo over te spreken. Ik kan me nee. niks geven. Zijn ze nou nog moeder maar. <laughs> Ja. heeft trouwens, helemaal geen andere muziek. Ik vind het wel gelukkige muziek. Ja, die radio is zo rot. Er is niets meer aan te veranderen. Laat me lekker staan. Hey, uh, je hebt toch... Kukken, je hebt toch platen? Ja, je wordt te laat. gaan, nou met dit. Ja, dat moet ik ook maar eens doen, want uh, morgen... Die platen, platen draaien zelf maar. Punk. Ook heb trouwens een poster gekocht van James Dean. Hartstikke te gek. James Dean. Ja. Welke honderd jaar oud is tussen? Weet je wel wie het is? Ja, die heeft zich dood gereden of zo. En daar koop jij een plaat van? De nee, een poster. poster. Ja, ja. plaat heeft hij nooit gemaakt. Maar kom, ik ga naar bed. Ik heb morgen een repetitie van Nederlands. Hé, Peter. hè? Goed dan, James Dean. Wat zal ik doen? Ik slaap onder hem. Hang boven mijn bed. Hey, Peter. Hé, hey, Kees. Lang geleden. Hoe is het? Nou, dus met jou? Best. Hoe moet je Utrecht. Ja. Jij ook? Uh -huh. ga je doen? Hè? Uh -huh. ga je doen? <tie> ik ga praten met een lege psycholoog. Legerpsycholoog? Een lege psycholoog? Waarom? <tie> <ook. tie> Om te zorgen dat ik afgekeurd word. Dat je afgekeurd worden? Ja. Dat je laat uh, afkeuren. Uh -huh gaat het lukken? Nou, dat is wel de bedoeling. Waarom? Uh... dan dan dan S5 worden. worden. Als dan dan dan dan Echt S5, of gewoon... dan dan dan dan Voornamelijk zeg ik niks. Wat moet je zeggen? Een beetje op de vlakte houden denk ik. Die gasten die vragen maar door joh. kun je beter niks antwoorden. In, nee, in ieder geval. Maar, uh... maar uh, <coughs> ik krijg toch niet zomaar de, uh, S5. Maar... Ja, uh, ja, vroeger die uh, vragen. Maar... Op een gegeven moment kunnen ze toch wel zien, je ziet geschreven voor dienst. Hé, hey, waar moet je naar Utrecht? Voor... Nou, daar zit die man. En uh, geen meer praten. Ja. Ik laat helemaal praten. Ja, dat is <laughs> daar is er niks. Simpel, toch? Ze zijn ja, natuurlijk niet gek. Maar ik vind het best goed hoor, dat je niet in uh, dienst gaat. Uh... Ik heb uitstel. Dat hmm. zien we dan wel weer. Wat doe jij? Ik doe die geneeskunde Utrecht. Ga ik wel eens? Tweedejaars. Ja, ja. Ik kwam een paar maanden geleden, zoals je denkt in de stad. Hmm. Sylvia. Wat leuk in de stad geworden. Ja, dat zijn ze. <laughs> Heb jij nog uh, verkering? Oh, als je het zo moet doen, hè? Ja, maar Marjan nog steeds. Hey, goed teken. Bij elk wel degelijk daarin. Al. Je? Hoe lang is dat al dan? Precies ja, toen, gewoon twee jaar. En... eind. Nou, ik heb vrienden in Utrecht. Maar niks, eh, niks vast. Het hoeft niet, Een lege psycholoog. Het is vast een of andere die moet mafkees, meeuwputten. Nee hoor. Ik denk dat dat hele kine, hele harde jongens zijn. Ja? Goeiemorgen. Hakenmans. Ik okay. doe je jas even uit en ga je hier opzetten. Wat doen hem hier? Ja hoor. Zo. <coughs> Hoe van die vermogen hier naartoe gekomen? de ja, trein. Ja. Dat de trein. Was een uh, voorspoedig reis? Geen kaping, of zo. Kijk eens aan. Dat valt me mm. niet tegen dan. Hè? Nee. Ik zou het niet weten. Ja, meneer Zander, u uh, bent vanmorgen hier gekomen, doorverwezen door uh, iemand van de eerste keuringsdag. U bent daar geweest van de week. Ja. Yeah. En uh, nou, ik heb begrepen dat uh, u lichamelijk uh, erg gezond bent. Ja. Yeah. Valt u dat mee? Um, ik weet niet beter. U weet gewoon dat je gezond bent. Ja, ik ben niet zo vaak. Slimme, prima. Ik heb koud op me. Maar er is op die uh, eerste keuringsdag uh, gebleken, een beetje naar voren gekomen in de gesprekken die u daar hebt gehad. Dat u niet zoveel zin hebt om in dienst te komen, begrijp ik. Nee, ja, zin. Ja, klopt wel. Dat klopt wel. U heeft het lijst ook niet zo uh, goed ingevuld, begrijp ik. En, uh, ja. nou, dan wou ik vandaag eens met jou praten. Wat zijn precies de moeilijkheden voor u om... Uh, ...in dienst te Ja. Ik ga af dat ik het niet zou verdragen. Een hele groep mensen allemaal... ...een of andere idioot bevel om dingen uit te voeren... Ja. ...waar ik helemaal niet van inzien of waar ik geen zin in heb. Bevelen zou ik sowieso niet verdragen, denk ik. Niet. Heeft u al eens iets uh, gehoord over de militaire dienst van anderen? Ja, genoeg. Je ziet het dagelijks op televisie, de gevolgen daarvan. Ja, dat is iets anders hè, wat u op televisie ziet, maar ik bedoel, meer wat u nee. gehoord hebt uh, over het leger hier in Nederland. Zijn daar uh, bepaalde dingen van uh, u bijgebleven of die indruk hebben gemaakt op u? Nou, als ik er iets van zie, dan realiseer ik me dat dat een groepering is waar ik niet toe, wil worden, of niet toe kan worden en ook geen zin om naartoe gedwongen te worden. Dan nou, heb ik begrepen dat. Uh, ja, u hebt het dat niet werkt. Uh, ik heb begrepen uit uh, papieren dat u uh, uw schoolopleiding niet hebt afgemaakt. Wat doet u nou zo'n hele dag? Meestal ja, uit. Een stuk lopen. Kantje lezen, café, kennis gezien, ja, dan is altijd wel iets te doen. Hm. Maar het gaat best. Ik voel me prima. Je voelt zich prima. Nou, uh, ja. Ik begrijp uit dat u een beetje... Ja, toch wel alleen bent hè? Je hoort niet bij... Hem. Bij vrienden, begrijp ik. Ik heb wel vrienden. Dat is je vrienden. Kun je er goed mee opschieten? Ja. Ik vind het wel Nou ja. Regelmatig misschien. Het, het hangt er een beetje vanaf hoe het uitkomt. Ja. Maar als u bij vrienden bent, dan voelt u ze daar wel thuis. Je ja. kunt goed met ze opschieten, goed met ze praten. Waar praat u dan meestal over? Het hangt er vanaf. Voor alles? Een beetje. Alles is erg veel hè? Ja, zoveel mogelijk dan. Mm -hmm. betekent dat betekent dat u een brede belangstelling hebt? Ja, ja misschien wel. Ik weet niet wat een brede belangstelling is. Maar... Want je praat over verschillende dingen. ja dat verschilt weer per keer. Hmm. Het is meestal niet iets, iets vast of zo. Hmm. Ja. En uh, als u in dienst zou komen, hè, dan heb je ook te maken met uh, diverse mensen. Nog even los van, uh, van het werk wat u daar zou gaan doen... Uh, is het toch zo dat je ook met, uh, met allerlei mensen contact maakt. Uh, bij uw opleiding, met, met kameraden en zo. Ziet u dat tegenop? Of uh, denkt u dat het wel zal lukken? Ik begrijp dat u niet zoveel moeite heeft om uh, met anderen om te gaan. Het verschil is natuurlijk wel dat zodra je in dienst komt. Dat je dan met mensen te maken krijgt die wie je noodgedwongen moet samenleven. Nou, dat vertiek ik. U kiest liever zelf uw vrienden uit. Ja, tuurlijk. Mm -hmm. Iedereen toch? Ja. En krijgt u daar, uh, zoals u nu uh, leeft, alle kans voor? Ja, vind ik van wel. Mm. Ja. Nou, heb ik ook uh, gezien in de papieren dat u op het moment een uh, uitkering krijgt van... Ik uh, meen, dat u zoiets van 120, 130, per week krijgt. Uh, kunt u daarvan leven? Ja. Nou ja. Ik woon bij mijn ouders thuis. Dus... Vandaar. Oh, uw ouders springen een beetje bij. Nou ja, ik, ik draag wat af, niet zoveel. Mm -hmm. De rest mag ik halen. Ik kunie van kleden, eten en alles om mogelijk van. Ja. ja, ik kan mijn eigen kleren kopen. Ja. ja. Hoe vinden uw ouders dat nou? Dat, want ik krijg de indruk, u heeft tot nog toe niet zoveel afgemaakt. U mm. bent eigenlijk al heel weinig dingen begonnen. U hebt gepest met mijn ouders. Mm. Ik ben nog steeds thuis. Dus. Mm -hmm. Hoe krijgt u dat nou voor elkaar? U uh, bent 19, uw schoolopleiding is niet zo goed gegaan, <Klacht> nee, u werkt niet. En... <Klacht> Ja, dat die omgeving dat zo, uh, zo accepteert. Die begrijpt dat uh, hetgeen u zegt dat ze dan uh, het beste is. Ja. Hoe lukt u dat? Ik, ik weet niet dat, uh, wat wat bedoelt u? Nou, u bent uh, thuis. Ik heb 19 jaar. Anderen van uw leeftijd zijn bezig met een uh, opleiding of werken. Uh, dragen thuis wat af of, of zijn bezig aan iets op te bouwen. Ik bemerk daarvan bij u niet zoveel. Eigenlijk helemaal niks. Ik, ik weet niet wat u bedoelt. U merkt niet zoveel van... Ik draag toch ook af, heb ik al gezegd. Ja. ja, van een uitkering 120 gulden, ik denk dat dat nou niet iets is om te zeggen van, nou hier bouw ik een toekomst. Uh, van, dat lijkt me een beetje moeilijk, hè. Ik, ja. ik, uh, het is me ook niet helemaal duidelijk wat die toekomstplannen zijn. Wat verwacht u van de toekomst? Nou, niet zoveel misschien. Als je zo om je heen kijkt. Dan hebben we niet zoveel toekomst meer voor ons, denk ik. toondreigingen. Legers over en weer. Mensen die handen als robotten. Een halve idioot die schreeuwt iets en de rest volgt dat wel op. Doe dan toe wat het is. Mm het -hmm. wordt gewoon gedaan. En dat gebeurt hoe lang hoe vaker. Mm -hmm. En dat hebben wij dan voor ons. Sorry, sorry. Dat hebben wij dan voor ons, zeg ik. Nou, dat is dan de toekomst. En dat vind ik niet zo'n leuke toekomst, misschien. Even hmm. verder. weet ik het niet. Wat, uh, wat zijn uw plannen dan? Want. Uh, ik kan me er alles mee voorstellen. Als uh, je zegt: Nou. Er zijn best nare dingen die uh, op het ogenblik spelen. Uh, je hoort allerlei nare dingen, je ziet allerlei nare dingen. Uh, Zit u ook nog positieve dingen? Is ook nog iets wat voor u aantrekkelijk is? Ik moet vast doen. Kan er nou niet opkomen. Dat lukt niet? Nee. Nog een beetje doorleven misschien. Doorleven. Nou, Zoals nu. Ik kan niet in de leven. Maar hoe lang wilt u dit volhouden wat u nu doet? Dan maak ik me helemaal druk over hoe lang ik het vol wil houden. Dat doen we ook de anderen alleen, maar dat begrijp ik niet. Hm? Nee, ik kan me voorstellen dat. Uh... U niet alleen bestaat, u heeft altijd te maken met andere mensen, zo gek kan het niet komen. Uh, ik begrijp nu dat uh, hetgeen van u hoor dat u zich erg solitair opstelt, eigenlijk met niemand iets te maken had. Ik zeg ook niet dat het iets geeft, ik denk dat het uw keuze is, maar het valt me gewoon op als ik zo met u praat. maar. Maar dan is terugkeren naar de militaire dienst, u bent opgeroepen voor een keuring en we zitten nu eigenlijk hier om eens na te gaan of u echt wel geschikt bent voor de militaire dienst. En zoals u er nog bij zit, lijkt het net alsof het u nou eens interesseert wat hier uit dit gesprek voortkomt. Ja, dat is toch niet zo. Wat? Oh? Dat is toch niet zo. Nou, het kan zijn, ik geloof onmiddellijk dat het niet zo is, maar uit uw hele houding en alles... Komt het, zo komt het ons bij over. Dat uh, u nou alles kan schelen, wat, uh, tot welke uh, conclusie we straks komen. Dat is een beetje onduidelijk voor mij. Hè? Wat, wat, wat bedoelt hij nou Wat wil hij nou eigenlijk? Het is erg uh, moeilijk om dat uh, bij u te ontdekken. Hmm. Ik kan me voorstellen dat ook uh, in andere situaties, als u zich zo gedraagt, dat het voor andere mensen vreselijk onduidelijk is. Hè? Wat, wat bedoelt die jongen nou eigenlijk? Wat wil hij? Ik heb er niet zo moeite mee. Wat? Huh? Ik heb er niet zo moeite mee. En ander ook niet. Je komt ook niet in zoveel situaties, hè? De onttrekt zich denk ik aan de hoop situaties. <tus> <tus> Oké, okay, laten we eens nadenken. Gesteld dat, uh, dat u opgeroepen wordt voor de militaire dienst, komt in dienst, hoe zou u dat nou eens halen? Ik krijg thuis een briefje in de bus. Ik ga niet. Maar, uh, waar ben je eigenlijk bang voor? Het is net of je voortdurend aan het uh, weglopen bent voor alles. Ik ben helemaal niet bang. Ja, misschien bang voor een laatste ontploffing. Daar mag ik heb geen verantwoordelijkheid voor vandaag. Maar zoals u hier zit, maakt u bij de indruk van een hele bange jongen die uh, niks aanduidt. Als ik nou zo met u zit te praten... krijg ik de indruk dat u... Uh, eigenlijk... Ja, erg apathisch staat tegenover alles wat zich uh, afspeelt. Ik denk dat dat uh, uw eigen keuze is. Uh, er is niemand die, uh, die zal beweren dat u zich anders moet staan. U bepaalt uw eigen toekomst. Ik heb wel de indruk dat uh, u voor het leger... Of een land de vlucht mocht, of luchtmacht of een marine is, volkomen ongeschikt bent. Ik denk dat als het, uh, het leger ingezet moet worden, ik denk niet eens aan een oorlogstaak komen, maar deze een of andere ramp, dan moet je kerels hebben die, uh, die kunnen aanpakken, die kunnen helpen, die uh, gevoel hebben voor de medemensen. Zo. En, uh, ik denk niet dat u uh, geen gevoel van medemensen hebt, maar in de manier waarop u over dingen spreekt, bemerk ik dat niet. Maar ja, er is. Uh, u bent lichamelijk gezond, u kunt uh, op, op lichamelijke gebreken niet worden afgekeurd. Er is een, uh, wel een andere mogelijkheid, en dat betekent dat uh, ik u uh, een advies meegeef. Niet. Aan u, maar over u aan de, de instantie die afkeurt voor een S5. Weet u wat een S5 is? Ja. Wat vindt u dat? Ik weet het niet. Het doet me niks. Het zegt me niks. Je nummer. Nou, dat betekent dat u een, uh, afgekeurd wordt op uh, psychiatrische gronden. Uh, u wordt ongeschikt bevonden. Uh, het kan ook een handicap betekenen voor het uh, vinden van een baan in, het, uh, in de maatschappij. wil het? Even? Nee, dank je. Een koffie zo? Nee, dank je Peter. Nou, ik hoef niet. Oh. 6:05 uur. Ja. Zes ja. al bestaan, althans, ze me dat gegeven, waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Hey. <tie> Oké, okay, Peter. Ik zal je vertellen wat ik ervan vind. Ik heb er genoeg van. Ik heb geen zin om op deze manier met jou mijn leven verder in te delen. Ja, alleen omdat ik S5 heb. Je hoort toch duidelijk wat ik zeg? Ik heb er geen zin meer in. Of je nou een S5 hebt of een S6 hebt. Ik kap ermee. Dag Peter. Wat oh. eet je eigenlijk? Soep. Soep. Mijn brood. Lekker. Zelf getrokken. Ah, oh, heerlijk. Zullen we een cruise gaan maken? in Keuterburg. Wat? Een cruise! Oh, ah. een comfortabele tourinker en luxe cruise schip. Wat komt dat dan? Oh, ja. Hallo! Hoi! Hé, hey, hallo! wat hey. uh, is het? Gelukt? Gelukt? Hey. Wat is gelukt? Gelukt? Dat hoeft niet. Nee. nee! S5. Zo, wat weten we? Hè? Oh, soep. Soep, is Hebben ze hier S5 gegeven? Wel... Ja, tuurlijk. Dat laat ik toch. Ben je dat nou zeker? Ja. Wat wil jij dan? Dus je bent afgekeurd? Ja, nou ja. Zeg maar, ja. Officieel wordt geadviseerd om mee op S5 af te keuren. Dus, uh, nou, dat betekent gewoon ik S5. Dan krijg je een papiertje thuis over een paar weken. staan erop. Zo. goed heen. Ja. Dat is te gek, joh. Het ja. is lang geleden dat je hebt zien lachen, hè? Alleen als dus er iets misgaat ga je lachen. Er gaat helemaal niets mis, gaat alleen maar heel goed. Maar vind je het leuk dat je S5 hebt begrepen. Vind je het leuk? Prima, wat moet ik in dienst doen? Moet ik in dienst doen? Ja. S5, dat, dat wil heel wat zeggen. Dat, dat, dat, dat, dat, nou, gek ben je niet, maar je bent wel heel erg. Instabiel, zo beschouwt. Hans, Hans, Hans. Wacht, nee. dit is helemaal niet waar wat je zegt. Want S5, dat zijn talloze mensen die dat hebben. En, en daar gaat het heel goed mee. Nee, je zal er en... later nog hebben wat last van krijgen. Ach, het gaat wel uit. Dat denken mensen alleen maar je ja. Dat denken mensen maar... Wanneer... ook ik me heel zeker. Dan Op dan het moment. dat het als gehoord. Heel dik was gehoord dat er mensen, als je ergens als gaat solliciteren, zeker bij een staatsbedrijf, dan kijken ja, mee te maken. overheid bedrijven schermen. Afgekeurte hebben we niet, meneer. Ja, dat is nog maar, maar de vraag. Dat is alleen maar zo als ze dat... Maar op... ja, jij wilt toch niks, dus uh, voor jou maakt het niet zo veel uit. Hè? Dat is een onzin. Nou, wat wil je dan wel? Je wilt toch helemaal niks? Ik wil gewoon niet in dienst, dat is alles. Nee, nou, Ja, je wilt niet in dienst, je wilt niet in school, je wilt helemaal niks. Ik wil niet in dienst, en dat is wat ik op dit moment om En dat is mijn geluk en daar ben ik inderdaad blij. Om. Maar nou, dus wij dan... soms gaan soms uit... gaan, gaan trouwen op een uitkering. Met, Hans, wat met het nou je het doet? Hier is hebt over trouwen, Ik ga helemaal niet trouwen. Dan ga je ja. samenwonen, is modern, hè? Vier nou, samenwonen. Nou ja, dat moet je maar doen. En dan op een uitkering. Nou, <laughs> ja, dat moet je nog een keer zien, hoor. Ik ga niet trouwen, ik ga niet samenwonen. En met mijn janne zit ook uit. Gaan jullie nou gewoon rustig, uh, eerst even rustig eten? Dan kunnen we straks wel verder. er nog uit? Ja. Wat? Je met mijn Wat? Moet ik alles drie keer zeggen, Met Marjana is het ook uit, zeg ik, nou, en dan gaan we eten. Nou. Oh. Wie heeft het uitgemaakt? Moet ik dat nou allemaal uitleggen? Wat een onzin. Dat doet toch ook niet zijn. Je toch, Ik ben toch je moeder, ik vraag gewoon wie, wie, wie, Wanneer heb je Marjana gezien? Vanmiddag. Nadat je bij die meneer bent Ja. Gevraagd? Nou, ze zal er ook wel genoeg van hebben gekregen dat je niks deed. Dat weet ik niet, dat moet je maar navragen. Nou ja. Goed. Nou. Ze wou niet meer. De moet ik het allemaal in je doen? Dat is dus ook alweer niet gelukt. Nou ja, ziet er leuk voor je uit. Hè? ja, jongens, je moet niet zo kankeren, ja? Dat ziet er voor mij best uit. Ik hoef niet naar dienst, dat is het enige waar het om gaat op dit moment. Papa kankert niet, maar. Nee, papa, papa vindt, vindt het leuk. een beetje, ja. Een beetje anders. Vader hoeft dienst, dus dat is ook niks. Ja, nou, dat is mensen die hadden iets geweest, hadden misschien nog iets, iets, een beetje gevormd kunnen worden. hadden misschien was, iets het, kunnen leven. We we vorm... toch als... wie, wie wordt er dan gevormd we in, de, in de, militaire de, dienst? Ja, dat is uh, voor je karaktervorm helemaal niet verkeerd. Wat een waanzin! Ik bedoel, je hoeft er niet voor je hele leven in te zitten, maar zo'n zo zo anderhalf jaar. Dat hè, is nou, anderhalf zeg. jaar te lang. Ik wil alleen maar stapel volgens mij. Twee jaar er Weet je dat, je hebt dat nog nooit meegemaakt? Ze zijn een hele goede Ik heb het meegemaakt, ik heb een hele goede tijd gehad in die dat is je ik, ik heb heel, heel veel, veel. Uh, heel veel uh, vrienden ja. en kennis aan overgehouden. Ja, leuke vrienden. Nou, Doe het alsjeblieft op. Ik wil helemaal niet en het hoeft niet. En daarom ben ik u dus blij om. Nee. Ik geen honger meer, Hans. Ach, nou ja. Mm -hmm. Hadden er we ook wel op adem eten. Maar dit, dit gesprek is toch volkomen zinloos. Dit was... Dit gesprek is zinloos. Een luisterspel op improvisatiebasis naar een gegeven van Cetrak Avakian en Jan Vaasen. Olaf Wijnans was Peter. John Lelly zijn vader. Kokkie Boonstra zijn moeder. Rogine Burggraaf zijn zusje Sylvia. Willy Maasdam zijn vriendin Marjan. Kees Broos een oud-klasgenoot. De sociale werkste van de gemeentelijke sociale dienst, Lia Steeman. Een klinisch psycholoog verbonden aan het ministerie van Defensie, Frans Blijs. Dit spel kwam tot stand dankzij medewerking van de gemeentelijke sociale diensten Rotterdam, de sectie individuele hulpverlening van de landmacht, de RET, de Nederlandse Spoorwegen en de heer Piet van der Velden. Technische realisering Tom Prudon. Regie Johan Wolder. U hoorde een bijdrage van de NCRV uit 1981. En dat allemaal in VPRO's Woordnacht over onvoltooidheid, of, of misschien wel iets wat nog steeds maar in wording is. Ik ben het gewoon eens even letterlijk gaan opzoeken... wat nou de betekenis van onvoltooid is. En er staat letterlijk in een toestand waarin het niet af is. Een voorbeeld is een manuscript dat onafgemaakt is. Een onvoltooid manuscript dus. Onafgewerkt, onafgedaan... Onvolledig, onklaar, onvoleindigd, onvolmaakt, onvoleind. En ik heb even zitten nadenken of ik zelf iets onvoltooids heb in mijn leven. Ja, ik denk ongeveer drie kwart van mijn leven is onvoltooid. Ik heb het ook eventjes aan technicus Hans gevraagd. Ja, er moet altijd maar iets te wensen overblijven of iets waar je aan blijft werken. Dat kan me heel goed voorstellen. Zeker dat er iets te wensen moet overblijven. Eén praktisch ding is dat hij met zijn huis bezig is... en de buitenkant is nu klaar, maar binnen lijkt het nog nergens op. Zo heb ik begrepen. Nou ja, het zijn woorden zoals bijvoorbeeld onvolmaakt, onvoleind, onvoleindigd, onklaar... die misschien ook wel allemaal door het hoofd joegen van Hilbert van der Duim... Het is gebeurd met Hilbert van der Duim. Hij zal geen Europees kampioen worden. Dat is de ontstellende mededeling die wij u aan het begin van de tweede uur langs de lijn moeten doen. Want wat is er gebeurd? Na 6900 meter precies kwam Hilbert van der Duim in de buitenbocht net na de finish ten val. Hij is gevallen. Hij is met één weer opgestaan. Hij is weer doorgaan schaatsen. Hilbert, achterstand. Gaat het opgelopen. even lukken Hilbert. Heel even. We zitten rechtstreeks in, in de uitzending. Iedereen luistert mee. Hilbert, uh, we hebben er een verslag van moeten uitbrengen van je verschrikkelijke drama. Kun je er al iets van zeggen? Nou ja, ik kan alleen zeggen dat het domme per is. Want ik, ik kleed uit in een kwak vogelstrot. De buitenkant van de schaats was één keer weg. Daar ging ik heen. En ja, ik dacht op een gegeven moment, alles is verloren. Toen, toen klag. Maar ik denk, oh nee, de, die anderen hebben ook niet denneren gereden. Ik, ik moet nog proberen wat erin zit. En, uh, daarna heb ik vreselijk moeten afzien. Nou, dat betekent in elk geval dat je straks voor het wereldkampioenschap... natuurlijk extra geladen aan de start komt. Ja, natuurlijk. Ik ben uh, erg gebrand op de revanche. Drie weken later, op 14 februari, was onze Hilbert weer in topvorm. En was weer zijn grote tegenstrever Amund Sjöbrendt. Op de 5 kilometer, de tweede afstand van het toernooi, was er weer een onderling duel. Hij heeft sinds ijsprint ingezet. Ze hebben nog twee rollen te rijden. Hilbert van Duim rijdt nu bij Suprent vandaan. Weliswaar moet hij nu de binnen buitenbocht in. Zal dus ongetwijfeld in wat achterstand oplopen. Maar dit is de bepaalde eindprint van Hilbert van der Duim. De eindpunt die hij niet kon ontplooien in deze tijd het de kampioenschap. Daar is hij al. Ja ja. En nog één rollen te rijden. En Suprent is kapot. Die is voltslagen aan het einde. Daar gaat de bel. 6... 40-12, 46. DM. Nee, hij houdt op. Hilbert, je moet doorrijden je zak te pakken om oh, die meer. Wat doe je dan nou toch, jongen? Hilbert denkt Nu pas komt hij tot de zin in. Nu pas begrijpt hij dat hij nog een ronde moet rijden. Wat een drama, wat een drama. Als het geen poep is, dan gaat hij gewoon de ronde te langzaam. Want hij gaat een ronde te weinig rijden. Je houdt het toch niet voor mogelijk. Onderwijzer zijnde, een man die toch zijn hersen bij moet houden. Hij rijdt gewoon de ronde te weinig. Hier komt Zeubrand in de tijd van 7, 18, 20. Hier komt Hilbert Verduin, 7, 21, 17. Hij had de snelste tijd kunnen maken. Het kostte een paar seconden en veel stress bij Theo Komen... maar in principe kon Hilbert, de wereldkampioen van 1980... de volgende dag op de 1500 meter nog veel recht zetten. Even kijken hoe het gaat. Hielpuntje, Heel toch, jongen? Wat is dat dan toch? Ongeluksvogel die in de bent. Hij is gevallen, hij is gevallen, hij is weer gevallen. Nou ja, jongens... Die... Hilbert werd de nationale schaatsramp. Zelfs Herman Vinkers trok zich het leed aan en schreef een gedicht voor de gevallen kampioen. Het sombere donkere stadion mompelt. Het mompelt, daar komt Van der Duim achter een Canadees aangestrompeld. Ei, Duim van der Duim, waar is uw stijl, uw regenboogpak? Zijt gij al minder dan deze Canadees wiens tijden verderven vleely glijden over die plagende plak? Waarlijk, gij nu niet meer wien gewas en mijn stem brult. Hilbert, ik mag toch wel Hilbert zeggen hè Van der Duim. Gij zijt niet meer wie gij was. Gij zijt niet meer hij waarvoor het volk brulde. Hulde, Hilbert, hulde. En nogmaals brulde, hulde. En ook dikwerf, driewerf, hulde. Hilbert, hulde, brulde. Gij verwerkt tot een man wat tegen Fortuna zich suf lulde. O, erbarmvoorzienigheid, voorzienigheid, wees deze drommel genadig. Schenk hem zijn kracht weer nog ene keer, want kijk, hij verlies gestaardig. Ja, Tabbehil, daar ga je, ten in strijden. Blijf dank voor uw moed, stank voor de tijden. In 1982 zette Hilbert van der Duim alles weer recht. Hij werd voor de tweede maal wereldkampioen. Er volgden nog twee Europese titels voor hij in 1984... als winnaar van de gouden schaats het Allround schaatsen zei. Het is wel heel treurig, maar wij liggen hier gewoon dubbel. My goodness. Echt, niet te geloven. Ja, zo kan het dus ook. Voltooid, onvoltooid, maar... Gelukkig was daar de opleving van 1982 en leek het weer voltooid. En overigens in 1986 en 1987 was hij ook weer succesvol. Maar de als brokkenpiloot bekendstaande Van der Duim... die moest vanwege een ernstig auto-ongeluk, jawel stoppen met schaatsen. En dan is het weer voltooid, maar gevoelsmatig misschien toch weer onvoltooid. Nou ja, hier komen we gewoon echt niet meer uit. Onvoltooid, het is in ieder geval wel het thema bij VPRO's Woord... hier op Radio 1. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En dat is een openbare pagina. Dus wees niet ongerust dat u zelf ook een account moet openen. Facebook.com woord.nl. En via die pagina kunt u zich trouwens ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte van de wekelijkse samenstelling. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.wpiro.nl. Of schrijven naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En podcasten kan via vpiro.nl slash woord onderstreepje podcast. Zometeen een potpourri van onvoltooidheid. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uurwoord.